Dagelijks worden er 10.000 kinderen met busjes vervoerd. Volgens Connections stellen gemeenten bij de aanbestedingsprocedure geen eisen over winterbanden. Als gemeenten willen betalen, kunnen de banden worden gebruikt, zegt de vervoerder. De belangorganisatie voor ouders met kinderen in het speciaal onderwijs, Balans, maakt zich grote zorgen... en gaat een brief schrijven aan minister Plasterk. Vorige week gebeurde op de A37 bij Erika een ongeluk met een taxibusje met acht kinderen. Drie kinderen en de chauffeur raakten gewond. Uit onderzoek bleek dat het busje geen winterbanden had. Voor het eerst heeft een Canadese sporter in eigen land Olympisch goud gewonnen. Freestyle-skier Alexandre Bilodeau was de sterkste op het onderdeel Moguls. Op de drie kilometer schaatsen voor vrouwen ging het goud naar de Tsjechische favoriete Martina Sablikova. Irene Wüst, die vier jaar geleden Olympisch kampioen werd, eindigde als zevende. Renate Groenewold werd tiende en Diana Valkenburg werd elfde. De milieuorganisatie Sea Shepherd heeft bij de Zuidpool opnieuw actie gevoerd tegen de Japanse Walvisvaart. Een activist voer met een jetski naar het Japanse schip Shonan Maru 2 en klom aan boord. De man wilde de kapitein aanhouden. De activist Piet Betune had ook een rekening van 3 miljoen dollar bij zich voor de vernieling van een schip van Sea Shepherd. Dat zong vorige maand bijna een botsing met de Shonan Maru 2. Petjoen was de kapitein van het gezonken schip. Daarvoor luidt het niet gelukt om de kapitein van het Japanse schip aan te houden. Betjoen wordt nu zelf vastgehouden op dat schip. Econoom en oud-columnist Jan Pen is overleden. Pen was een van de bekendste economen van het land. Hij schreef vanaf de jaren 50 columns over economie, onder meer voor het parool. Pen was 30 jaar lang hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jan Pen overleed gisteren. Hij zou vandaag 89 jaar zijn geworden.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 van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM Sandvoort. Welkom bij 20-jarig CFM. Vanaf 1999 actief eh, 1990. Geen 1999, maar 1990 eh, actief in de Zandvoortse En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. ZFM voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur krijg je bij Sandvoort op zaterdag uiteraard weer heel veel informatie. Wat gaan we onder meer allemaal doen, Albertje? Uh, nou, we, uh, we gaan even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 En hij kan eigenlijk alleen maar verliezen, want iedereen verwacht dat hij met goud weggaat. Dus, nee, genoeg nieuws en activiteiten. We kijken natuurlijk ook nog het jaaroverzicht van 1990, want we zijn inmiddels aangelangd bij november 1990. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en natuurlijk hartstikke veel muziek. Dat dacht ik ook. Er staat er weer eentje klaar. Een romantische, hou Ja, hij is een romantische. een hele romantische. Voor Valentijnsdag Alles in het kader van Valentijns. Oké, nou dan komt hij aan hoor. Geniet er maar van. Met z'n tweeën op de bank. dan voor romant.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 C'est une 1 Saluer au la providence, en se faisant un signe de.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 Zullen we zeggen, You know me, de show van Robbie Williams bij CFM. Morgen is het zo'n romantische dag. Valentijdsdag, daar hebben we het uiteraard over. En morgen wordt het uh, op uh, diverse plekken, wordt daar aandacht, aan besteed. aandacht aan besteed. Uitgebreid, uitgebreid aandacht uitgebreid. aan besteed. Waaronder de buren van CFM, Het Wapen. En wie hebben we daarvoor aan de telefoon? Jacques Jongmans, Goedemiddag. Hey jongens. Hey, dag, hallo, meneer oh. de programmaleider. <laughs> Met een lang of kort ei, waar houden we het op vandaag?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 En, dan, ja, dat kan laat worden. en vanaf en hoe laat bestem, kan bestem, men... Al, uh, mijn stem is al aangepast. Oké, okay. en vanaf hoe laat kan men aanschuiven als men uh, wil eten? Uh, vanaf een uurtje of zes. Dat is natuurlijk wel even... Het zal fijn zijn als mensen even reserveren, want... Uh, het is al wel dat lijkt me heel verstandig, ja. Het zal wel... Het uh... is een heel lekker minuutje. Bij het kaarslicht, in het wapen. Candlelight. Oh, wat Van, mooi. Wat dramatisch. Neem je, neem je dan ook je gedichtenboek mee? Nee, ik wilde jou vragen. Ja, dag. <laughs> Als jij komt, neem ik mijn boek mee. Nou, oké. Okay. Daar hebben we het toch wel even over. Helemaal goed. Mag als Mag je toetje eten? Chocolade fondue. Oh, kijk oh, eens aan. Met zo'n oh. torentje. Ja. Hé, oh. hey, Jacques. Heel veel plezier morgen. Ja, jullie ook. En maak er een romantische dag van. Dat, dat was Jacques. <laughs> echt waar, hè? Oh. Dat is echt weer meneer Jommans. Ja, dan krijg je dat weer, hè? Dan uh, gaat hij gaat gewoon ophangen. Daar gaan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 Gods werk buigt een grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u. Me. ...zitten de mensen naar ons te luisteren, Albert-Jan... ...en die denken, wat draaien ze voor zoetsappige muziek vandaag? Ja, alles in het kader van morgen. Ja, dat, van, dat heeft met Valentijnsdag te maken natuurlijk. natuurlijk. Dat hoort toch zo. En morgen mogen we dat opnieuw doen tussen twee en vijf. Ja. Dan het. voor Bloemedaal en zo voort bij Zondag in Kennemerland Ja, maar dan gaan laten, we Mooi feestje te worden. Dan gaan we rustig door met onze... Vanuit uh, al het soort muziek bij elkaar zoeken. Van uh, I love you and I miss you. And I want to be with you. En dat soort sterke straks dat soort heb ik weer dat... zo'n zoetsappige staan. Eerst uh, krijgen we even een andere tussendoor. Ja, Dan gaan, even we even, gaan we even springen en jumpen. Maar uh, daarna komt... Uh,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 wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Flip Its wel, want Foxy grijpt zijn kansen. O, Foxy Fox trot met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar attention toe. doen. <tie> Op oh, Foxy bokstrop met je elastieke benen, Die wil elke avond daar het dancing doen. Ja, als dans ik heel mijn leven en elke disco, keek of Ik hoop nog één ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n Foxtrot niet zo 1, 2, 3 meer gaan.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 Dan roep ik, creepy ik, hoop, want Foxy grijpt zijn kansen Op oh, Foxy, Fox, met je elastieke benen Die wil elke avond daar het toe Die wil elke avond daar het dancing toe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 I'm oh.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 Vandaag heel veel uh, valentijnsdagen. Zelfs jij komt in valentijnsdagen Bij Sonvoort op zaterdag. En deze werd uh, aangevraagd door Pascal. Pascal van de Beek voor zijn geheime liefde. Oh, oh spannend. Close to your dat. En baby, don't go.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 Zaterdagmiddag, normaal gesproken tussen app en vloedplaats. Absoluut. Elke ja. avond te horen tussen 11 en 12 bij CFM. Uurlang de mooiste romantische muziek. Maar ja, jij kan er nou ook wel wat van hoor. Je begint ook wel aardige uh, informatie. Fibo Bryson, Roberta Fleck Do that to me one, one more time. <laughs> Eén keertje en dan, keertje ja. en dan nooit meer. <laughs>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 Oké, okay. dus uh, dat voetbalberichtje even tussendoor. Oké, okay, nou, we hebben er weer eentje klaar staan. Dus even kijken, ja, nee, dit is ja? eh, net even iets anders. oké. Okay. Pearl Jam is dit. En just breathe. Yes, understand that every life must be end oh, huh.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 As I look upon your face for oh, all. Oh. Everything you gave, and nothing you would take for oh. Nothing you would take.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 So fly Voor... Ja. En blijf bij mij. Ja, en uh, hoe heet het? We uh, naderen alweer de klok van 4 uur. Is dat oh, Dat lijkt niet in de de gaat, de gaat, Nee, nee, nee. nee dus, het uh, is nou. goed dat je zegt. Nou, heel, een rapper dan. rapper dan, een kortwielerbericht. En dan gaan we naar Doha, dat is in Qatar.